Ik wil alleen, alleen even duidelijk maken voor ook een antwoord op de, het amendement wat is ingediend. Dat uh, we hebben het hier over een strategische investering. Dat is ook een paar keer gezegd vanavond. Een strategische investering. We besluiten hier vanavond over, over uh, het toekennen van het budget voor de toekomst. Hè? Of, uh, we, willen, we proberen hier iets in de toekomst te, mee te bereiken. Het gaat om een strategische investering... Nou, daarvoor is de strategische investeringsagenda in het leven geroepen. En daar doen we dus nu een beroep op op deze strategische investering. En daar wil ik het eigenlijk uh, in de eerste termijn bij laten. Dank u wel, meneer Stefan. Klopt het? Ah, nee. Uh, uw partij heeft de motie van GroenLinks ook medeondertekend. Ik hoor u er niet over, maar uw handtekening spreekt voor zich. Mijn excuses. Meneer Van Marle. Ja, dank u voorzitter. Ja, als je op 200 meter van het circuit geboren bent... dan groei je ermee op. Als zandvoorter heb ik er altijd van genoten. Op 200 meter woonde ik van Tunnel Oost... waar veel historie ligt, weten de Formule 1-kenners. Als jochie lege flesjes zoeken voor een duppie... en met dezelfde gemaakte kar van mijn broer... met blikjes en door mijn moeder gebakte cake langs de file. Ja, het leverde heel wat centen op. Later, als afwasser in het visrestaurant. Ik, ik wist niet dat u al zo oud was... meneer Van Maarten. Ja, ik ben al oud. Ja. Dank u. Dus compliment, hè? Ex excuses. Excuses. Dit loopt te veel uit. Ja, ik, ik zie hem als compliment. Dat is, dat is een sport, hè? Je houdt mensen jong. Ik ben ook nog afwasser geweest, zou ik vertellen. Ik kan u vast een grapje over maken. Denk vast na. Bij Visser is er aan dat helemaal afgehuurd was... door een heel Formule 1-team van Alain Proost... die overigens tweede werd na Lauda en voor Art en Senna eindigde. Dat is wat een Formule 1 met je doet als gewone burger van Zandvoort. Je groeit ermee op. Jantje Lammers en Fransie Furris reden in hun simkaars... minderjarige ventjes achter ons huis langs. En je kent ze en je bent fan voor dat leven. Ja, dat is emotie en sentiment. Dat kennen wij. Wij hadden vier jaar lang een hele goede wethouder, de heer Kuipers. Hij begreep de nieuwe ondernemers van het circuit. Hier kunnen ondernemen, politiek, sport en ambitie... in alle mooie wo woorden samenvallen. Onze oud-wethouder oud Kuipers zei vorig jaar in een interview... Zandvoort durf weer te dromen. En zie hier, we zijn er bijna op een historisch moment... dankzij dat supertalent, die Max vallen alle puzzelstukjes in elkaar en kan dit dorp weer op, wereldwijd op de kaart komen... en voor een hele lange tijd op de kaart blijven. Zandvoort heeft alles, is qua toeristisch een A-locatie... en met die Formule 1 is dat voor jaren en jaren een geweldige kans... die het bestuur van Zandvoort ten volle moet benutten. Dat vraagt inspanning en goed verstand. Investeerde voor lange tijd, voor iedereen en voor allemaal. Wij, D66, hebben daar alle vertrouwen in. Maak Zandvoort oranje en maak ons trots. Dank u wel, meneer Van Marlen. Tot slot, mevrouw Geuransen. Dank u, voorzitter. 4 november 2015, motie nummer E, formule 1. De E, dat zou nog wel eens een mooie verwijzing kunnen zijn naar andere zaken. Maar een aantal overwegingen daarbij. Zandvoort is een toeristische badplaats... Het stimuleren van de economie is een kerntaak van de gemeente Zandvoort. Het circuit is niet alleen van belang voor de autosport in Nederland... maar is ook een belangrijke toeristische economische impuls voor Zandvoort en de regio. Het circuit zet Zandvoort nationaal en internationaal op de kaart. Het circuit zoekt actief de samenwerking met ondernemers in het dorp. De autosport staat weer volop in de belangstelling... met name door de prestaties van Max Verstappen. Zandvoort heeft de A-status voor de autosport... En Zandvoort is al sinds 1985 niet meer opgenomen in het WK van de Formule 1. Dat waren in de tijd de overwegingen om die motie in te dienen. Daarbij werd het college opgeroepen in overleg te treden... om te kijken of het mogelijk was om de Formule 1 weer naar Zandvoort te krijgen. Alleen al die motie in de tijd, die unaniem werd aangenomen... zonder de steun van GroenLinks, want die zat toen nog niet in de Raad. Dus um, dat is correct... Maar die werd unaniem aangenomen. We werden wel in eerste instantie een beetje gezien als dromers... maar uiteindelijk werd die unaniem onderstreept. Die motie alleen al zorgde internationaal voor gigantische media -aandacht. Over de hele wereld kwam daarna het daagse bericht... dat Zandvoort de Formule 1 weer in Nederland zou gaan organiseren. Dat was iets voorbarig, maar als wij vanavond hier een stap kunnen zetten... zou volgende week hopelijk in ieder geval bericht kunnen zijn... dat Zandvoort die stap ook weer daadwerkelijk gezet heeft... Vorig jaar, in 2018, werd erbij ook gezegd... op een gegeven moment wederom in een oproep... om te laten zien dat de inspanning in de tijd door het college... en er werd al gememoreerd, wethouder Kuipers heeft dat in de tijd... fantastisch opgepakt, om in ieder geval uh, de volgende stap te zetten. En in ieder geval als uh, raad ook te laten zien... dat we nog steeds staan voor die familie 1 om die naar Zandvoort te krijgen. De steun van de raad was bijna unaniem op één stem tegen. Maar het laat wel zien waar we staan voor als gemeente... Wij staan voor het circuit. Als raad staan wij voor het circuit. En juist op dit moment moeten wij hier ook unaniem weer staan voor dat circuit. En dan is het jammer dat we op een gegeven ogenblik nu toch gaan praten over een aantal zaken van... kan het niet een beetje hier, kan het niet een beetje daar... maar laten we gewoon met elkaar nu in één keer het signaal afgeven. We stappen in het diepe, ja dat klopt. Maar laten we ook gewoon eens een keer die stap durven maken met elkaar. Dit is een unieke kans, die krijgen we eenmalig... Eens, maar nooit weer is dan hier bij het motto. En die kosten, we weten het niet exact. Nee, we weten het niet. Maar daar kunnen we toch over geïnformeerd worden. Laten we nu gewoon met elkaar kijken. De mogelijkheid is dekking fiducia, de Die is daarvoor in het leven geroepen. We kunnen de toeristenbelasting verhogen met 50 cent. En het klopt, dat hebben we jaren niet gedaan. Die luxe hebben we. Maar laten we elkaar dan ook de ruimte gunnen en het vertrouwen geven. Ook in dit geval aan het college om daarmee aan de gang te gaan om na een jaar te kunnen zeggen... dames en heren, laten we nu de balans opmaken. Wat is er in het jaar binnengekomen? Wat heeft het daadwerkelijk gekost? Laten we elkaar dat gunnen en laten we dan op die manier... Die, dat hele raadsvoorstel unaniem omarmen. En dat doe ik kijken ik naar GroenLinks... en ik snap echt het dilemma waar u voor staat. Maar ik zie ook hoe u vorig jaar die worstelingen heeft gehad... en die duurzaamheid, en ik geloof wel dat het goed komt. Als ik gehoord heb naar ook de betoog van het circuit en ook hoe de Raad hierin staat... dan durven wij met elkaar ook die stap te zetten. En dan geloof ik ook dat u vanuit, met uw Zandvoorts hart... en GroenLinks en ook die duurzaamheid... ook die stap richting het circuit kan maken. Want zoals de heer Lammers op een gegeven moment aangaf... die Formule uh, uh, 1 betekent ook een ontwikkeling. Ontwikkeling van de autosport... Toen waren er zoveel liters benzine nodig, nu minder. Dat is waar die Formule 1 ook voor staat: om uiteindelijk te komen tot een duurzame planeet. Dus ik doe hierbij een oproep aan u allen om gewoon het raadsvoorstel unaniem te ondersteunen. Dank u wel. Nou, uw enthousiasme, mevrouw Curisson, roept enthousiaste reacties aan de andere kant op, meneer Kramer. Ja mevrouw Keursel, ik ben onder de indruk van uw pleidooi. Ik zou graag willen dat u het soortgelijk pleidooi gaat houden op het moment dat wij weer met een amendement komen om sociale woningbouw in Zandvoort te realiseren vanuit de strategische investering, de agenda. Dank voor het compliment. En meneer Baber wilson stak ook zijn vinger op. Ja, dat heb ik inderdaad gedaan, voorzitter. Want Dat was een oproep van fracties van de hele gemeenteraad, verenigd u. En ik geloof dat er inderdaad wat dat betreft weinig te wensen over is. Want we hebben één fractie die twijfelt en alle andere fracties twijfelen niet. Wat we alleen wel aan de orde stellen, dat is namelijk uh, de zakelijke kant van de zaak. En dat doen we bij een terecht... Je kunt erover discussiëren, blijkbaar, waar die strategische investeringsagenda voor bedoeld is. Aan de ene kant, het moet uit het budget komen. Vast Het staande budget wordt aan de ene kant gezegd. Maar wat we aan de andere kant zien, dat is, we hebben niet alleen ambities met het, met het circuit. We hebben grote ambities voor drie ontwikkelingsprojecten... Uh, die u allemaal kent, plus nog een nieuwe keertje Nieuw-Noord. Uh, dat zijn zaken waarin de grondexploitatie de vraag is... hoe dat eruit komt te zien. En dat maakt dat je voorzichtig dient te zijn met de financiën... die we nog op de bankrekening hebben staan... op het moment dat we instemmen met dit voorstel. En dat is dan ook de aanleiding geweest... dat wij wat dat betreft met een abonnement zijn gekomen... om in ieder geval die reserve die er is... Op peil, te houden. op peil te houden in verhouding tot die dingen die daarnaast de F1 ook nog op programma staan. En ik denk dat dat heel verstandig is. En ik zou ervoor pleiten dat we daar net zo unaniem over zouden kunnen zijn als u dat van ons vraagt ten aanzien van de F1. Ik dank u voorzitter voor, dit, voor deze mogelijkheid. Graag gedaan meneer Baberveelsen. Mevrouw Geureltson heeft zich keurig ingehouden maar die wil vast reageren. Mevrouw Geurenson, Ja dank u voorzitter. We weten niet wat de kosten zijn. We weten het niet. We weten ook niet wat de inkomsten zijn. Maar het college geeft aan dat de mogelijkheid bestaat... om dit als dekking op te voeren. Ook dus dat er 1 miljoen wel uit de uh, uh, strategische investeringsagenda gehaald kan worden. En die is niet gezegd dat die 1 miljoen opgaat. Misschien wordt het wel minder, maar we weten het niet. En daarom was mijn oproep van... Hè, houdt uw amendement, u kunt hem volgend jaar bij wijze van spreken nog indienen... Maar laten we eerst naast nou eens één jaar aankijken. Want misschien vallen de inkomsten nog wel veel meer mee. En komt er veel meer binnen. Misschien zijn de kosten wel lager. We weten het. En het college geeft aan dat dit kan. Dat ook andere projecten nog steeds mogelijk zijn. En dat is mijn oproep. En daarom verzoek ik u eigenlijk het amendement aan te houden. En over één jaar nog eens te kijken hoe we er dan voor staan. Dank u wel. En mevrouw Gurrelson heeft een interruptie van meneer Kramer. Nou, voorzitter, ik wil hem eigenlijk stellen aan de wethouder. Want wij hebben hier een uh, informatieavond uh, gehad met uh, de directie van het circuit. En volgens mij is het de bedoeling dat wij een commitment aangaan voor drie jaar. Dus, uh, en als wij nu zeggen dit is het voorstel... dan gaan wij ook daadwerkelijk dat commitment aan voor drie jaar. En uh, daarnaast uh, staan er in het geheime document ook nog posten waar geen dekking voor is. Dus misschien dat de wethouder daar dan alsnog een antwoord op kan geven. Dank u wel, meneer Heimsen. Ja, als, als mede-indiener uh, of in ieder geval mede-ondertekenaar van het amendement. Want het amendement komt natuurlijk van OBZ vandaan. Uh, zou, ik hem eigenlijk andersom, zou ik het voorstel aan de VVD eigenlijk willen doen om het andersom te zetten? Laten we nou in ieder geval een jaar kijken wat voor impact wat de kosten zijn. En wat, uh, wat we dan eraan aan, uh, eventueel uh, verdienen. Want ik vind wel dat wij als gemeente daar ook aan moeten kunnen verdienen. Uh, Formule 1 uh, circuit komt wat brengen of komt dat komt brengen zeg maar. en komt ook wat halen... in die zin voor, voor ondersteuning en dergelijke. Dat is iets wat het circuit zelf zou moeten gaan regelen. Uh, dat wij de, de side-defense ondersteunen, lijkt me prima. Dat heeft u ook al aan mijn collega horen zeggen. Um, maar de, de vraag die wij ook hebben gesteld is... What is what's in het voor ons? En dan denk ik bij mezelf en al de D66-fractie... laten we nou het amendement wat de OPZ heeft... dat nou voor een jaar aanhouden... En laten we daarna kijken als er eventueel nog iets anders nodig is... om op te kijken of, daar, of dan de verhoudingen met betrekking tot kosten en baten... in het geheel zijn wat meer inzicht hebben na een jaar. Dank u wel, meneer Hemsen. Mevrouw Gurrelson, wilt u reageren of wilt u de wethouder dat, in termijn, dat u in tweede termijn dat meeneemt? Ja? Goed. Ik kijk nog even rond, dames en heren... ik kijk nog even rond of er nog een nabrander is... Dat is misschien in deze context een gevaarlijk woord. Maar dan gaan we naar het eerste termijn voor de wethouder: wethouder vrij. Dank u wel, voorzitter. Uh, en dank ook uh, aan u voor uw bijdrage. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik uh, ja, met name ook geïnspireerd uh, raak door het betoog van de VVD en D66. Als ik meneer Van Marle. Uh, hoor vertellen over hoe hij zijn jeugd uh, heeft ervaren... toen de Formule 1 uh, hier was... dan zou ik dat ook zien als droom voor mijn kinderen... en dat zij dit ook nu mee mogen maken. Dus ik vind het heel leuk en bijzonder dat u dit uh, ook met ons deelt. Ook noemt u beide de heer Kuipers... Die, uh, die, die hier heel hard aan heeft getrokken... en die dit dossier enorm veel verder heeft gebracht. Ook eigenlijk naar aanleiding van de motie van de VVD... waar, waar het allemaal mee uh, begon. Maar in gezamenlijkheid, zowel raad als college... Uh, staan we nu aan de vooravond uh, van iets groots en iets moois. En dat is iets waar we met elkaar ook trots op kunnen zijn. Uh, dus ik onderschrijf uh, wat dat betreft ook uw... Uh, uh, betoog en ook met alle waardering uh, voor mijn voorganger. Uh, inhoudelijk hebt u ook een aantal uh, punten aangestipt. Uh, en ik uh, um, zal uh, beginnen ook uh, even andersom met uh, GroenLinks... en de motie en het dilemma waar u uh, aangeeft ook uh, voor te staan. Uh, ik... ik ik voel dat dilemma niet zo. Ik, ik wil vol voor, die, uh, voor de Formule 1 gaan. Maar ik begrijp dat u dat dilemma wel zo ervaart. En uh, meer gericht heeft u nog een aantal vragen uh, gesteld. Die in de lijn zitten ook met wat uh, de Partij van de Arbeid, mevrouw Koper, heeft uh, gesteld. En het komt er ook neer van we gaan toch niet zomaar een zak geld uitdelen... Uit, uh, Geven aan uh, een commerciële partij of aan de FOM. Dat is niet de bedoeling. Ik vind het heel belangrijk dat we dat geld gebruiken voor Zandvoort, voor de bereikbaarheid, voor de side events um, en. Um dat we het optimale ook voor Zandvoort eruit halen wat erin zit. De PVV deed ook al een beroep eigenlijk van... Joh, laat ook de Zandvoorten hiervan genieten. En niet uh, uh, dat het door eventuele combitikkers de Zandvoorters... niet uh, zouden kunnen gaan of profiteren. Dat is wat mij betreft geen de bedoeling. We doen dit juist ook voor Zandvoort... om die mooie badplaats die we zijn verder uh, te versterken. En we doen het niet voor een bijdrage... aan de Formule 1 managementgroep uh, of iets dergelijks. Dus dat brede profijt voor Zandvoort, nou, dat is wat mij betreft waar we het echt voor doen. Uh, dus dat is, uh, ik hoop dat ik uw vraag wat dat betreft daarmee uh, uh, beantwoord heb. En datzelfde geldt ook voor de uh, ja, verkeersproblematiek. Ik zie het echt, uh, mijn collega uh, Wethouder Werensen die zegt wel eens: Wij zijn niet het probleem, wij zijn de oplossing. En zo wil ik dat ook wel eigenlijk benaderen. Wij kunnen. Hiermee, dit is een kans om juist nou bijna als breekijzer, zou ik willen uh, zeggen, uh, die, die problematiek aan te pakken. En ja, ten volle gebruik te maken ook van de kans die daar ligt om dat bereikbaarheidsprobleem uh, nou, voor de Formule 1, maar ook voor al onze andere mooie evenementen en als het mooi weer is uh, op te lossen. Uh, voor wat betreft uw motie, uh, waarbij u aangeeft uh, uh, dat u het heel belangrijk vindt... dat er optimaal uh, wordt ingezet, ook op duurzaamheid. Uh, de ambitie uh, ja, om de meest duurzame Formule 1 van uh, uh, de kalender te worden. Uh, dat is een ambitie die het circuit heeft uh, aangegeven. Die ik ook volledig onderschrijf uh, wat dat betreft. Uh, en daarbij wil ik wel aantekenen dat evenementen... Uh, per definitie zou ik haast zeggen, niet duurzaam zijn. Stel, wij winnen volgend jaar het Songfestival... Uh dat is niet duurzaam. En dat heeft er gewoon mee te maken met alle mensen die daar dan op afkomen. En dat wil echter niet zeggen dat je niet kunt streven naar zo'n duurzame footprint. Uh, bijvoorbeeld inderdaad met het gebruik van plastic en uh, afvalmanagement en dergelijke. Dus ik neem dat zeker ook mee in de gesprekken uh, met het circuit. En ik vertrouw erop dat dat ook in lijn is met de ambitie... die zij zelf wat dat betreft hebben uitgesproken. Um, de OPZ heeft um, uh, een amendement ingediend. Dat ziet uh, op de SIA en voor een deel ook uh, op de capaciteit. Um, voor wat betreft uh, de strategische investeringsagenda... Um, dan wil ik daar toch graag nog wat nader uh, op ingaan. In de commissie hebben we ook al voorzichtige discussie gehad... waar is die SIA nu voor bedoeld. En um, naar de mening van het college is die juist bedoeld om... Uh, nou, dit soort initiatieven uh, te stimuleren. Uh, er staan zaken in als uh, de toeristische aantrekkelijkheid van Zandvoort uitbouwen... zowel regionaal, nationaal als internationaal. Nou, als iets kan zorgen voor die uitstraling... zowel regionaal, nationaal als internationaal... dan is het wel de Formule 1. Daarbij eh, wil ik nog wel wat nader toelichten ook op de SIA. Want wij hebben wel de verwachting dat deze weer zal worden aangevuld. Onder andere uit het transitiebudget wat, uh, wat over is. En er komen natuurlijk meer inkomsten aan, uh, ook vanuit uh, het toerisme. Uh, het parkeren, Dat is, ik zou het bijna willen kwalificeren als een revolverend fonds. Dus... Alleen maar uitgaven. Nee, we moeten ook juist sterk kijken naar onze inkomstenkant. En uh, die toeristenbelasting... Uh, ons voorstel is om die met 50 cent uh, te verhogen. Uh, en ook gelet op andere ontwikkelingen in Zandvoort. Bijvoorbeeld ook weer met een Curious Park. Wat... Uh, nou hier uh, wat, uh, wat weer zorgt voor uh, 500 extra bedden. Dat zijn ontzettend mooie ontwikkelingen die ook weer in positieve zin zullen bijdragen ook aan die uh, SIA. Als, het, um, nu, um, als je kijkt regionaal ook naar uh, de hoogte van die toeristen toeristenbelasting, dan, uh, wat ik al aangaf... dan zijn er wel wat uh, verschillen in de manier waarop gemeentes daarmee omgaan. Uh, en uh, er zijn inderdaad grote steden... die uh, veel meer toeristenbelasting innen dan wij. Maar als ik kijk naar Noordwijk en Bloemendaal en dergelijke... nou, dan zitten wij behoorlijk in de pas. Uh, en ik denk dat dit ook een evenwichtige, uh, echt een evenwichtig voorstel is. Uh, Zojuist eigenlijk ook in het, uh, uh, in het gesprek dat ontstond... tussen de VVD en D66 werd aangegeven. Uh, nou, de VVD gaf enerzijds aan, laten we dit gewoon goed volgen. We weten nu niet precies hoe of wat. Laten we over een jaar kijken hoe het, uh, ja, hoe het ervoor staat. Dan, hebben we veel, nou, dan weten we zeker... Of het doorgaat of niet, dat is één. Maar dan weten we ook veel meer eh, welke andere partijen wel en niet bijdragen. Eh, we hebben dan ook veel meer zicht op de ontwikkeling... inderdaad van die toeristenbelasting. Eh, en wat dat betreft zou ik dat eh, willen aanhouden... en volgend jaar eens kijken van, goh, is het nou nodig... om met ingang van 2021 die toeristenbelasting verder te verhogen? Deze 66 geeft aan van, goh, waarom draaien we het niet om? Meneer Hermsen eh, zei, hè, we zouden ook nu kunnen verhogen... En als het allemaal meevalt, verlagen. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Um, uiteindelijk moeten we even scherp zijn. We hebben een uh, budget gevraagd en dat is voor de Formule 1 voor drie jaren. Het zou 2020, 21 en 22 zijn, maar we maken nu al kosten... De voorbereiding zit natuurlijk voor een deel in 2019, terwijl we ook voorstellen om de toeristenbelasting met ingang van januari 2020 te verhogen. Dus ook voor de dekking van kosten die we nu al maken, denk ik dat het heel goed is om die SIA daarvoor in te zetten. U geeft vroeg verder nog het commitment van drie jaar. Ja? een vraag ter verduidelijking meneer Kramer. Ja, u zegt van uh, om daar de CIA over in te zetten. Ik snap dat u kastgeld nodig heeft om het te betalen. Maar dat wil nog niet zeggen dat u het uh, volledig ook daaruit moet onttrekken. Uh, maar ik, ik pleit ook niet voor een volledige onttrekking. Ik vind juist de kracht van dit voorstel dat uh, de dekking uh, zowel uit de SIA komt als uit uh, een verhoging van de toeristenbelasting. Dus we voor een deel betalen de toeristen uh, mee en voor een ander deel zeggen we zelf ook van: nou, we vinden dit een dusdanig belangrijke ontwikkeling voor Zandvoort dat we daarin willen investeren. En we hopen dat uiteraard dat wij niet de enige zijn die hier Blijven of die hierin willen investeren, maar dat er juist ook andere partijen zijn die zullen zeggen: van nu, Zandvoort steekt zijn nek uit, ik ga ook investeren. Want onderschat niet um, de kracht van het signaal wat we nu afgeven. Mevrouw Lemmens van uh, de directeur van Zandvoort Marketing heeft al aangegeven uh, nou ja, de positieve reacties die zij heeft ontvangen. Uh, en ik moet u eerlijk zeggen, wij hebben die ook ontvangen. We hebben ook een aantal e negatieve reacties ontvangen, moet ik eerlijk zeggen. Maar die positieve reacties zijn er ook. Van partijen die toch nu, met uh, alleen al naar aanleiding van deze berichtgeving... met wat andere ogen naar Zandvoort kijken. U gaf ook aan het commitment uh, van drie jaar... Nou, dat is wel het commitment wat we willen aangaan. En eh, eigenlijk is dat ook een commitment wat we bij andere evenementen eh, toepassen. Als we kijken naar de zandvoort Circuitrun, dat is echt ook een heel waardevol sportevenement. Dat heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld. Daarvan hebben we ook in de eerste jaren gezegd... daar betalen we aan bij. En nu is dat iets wat helemaal zelfstandig eh, draait... en een, nou, een hartstikke mooi sportevenement voor Zandvoort eh, ook is... Komend weekend um, al. Um, dus dat zijn wel ook um, zaken die, uh, ja, die we meenemen in dit besluit. En die we mee hebben genomen. Ik um, wilde even nog terugkomen op de toeristenbelasting. Want mevrouw Van der Veld van de GWZ um, gaf ook aan... Um, stelt u zich voor, kunnen we dit ook uh, verlagen voor uh, de campings? Uh, nou, Je ziet in andere steden wel een, gedifferentieerd, uh, uh, ja, een gedifferentieerde tariefstelling... voor bijvoorbeeld een camping of een hostel of een haven of een hotel... De kracht van onze systematiek is ook wel weer de eenvoudigheid. En dat wordt nog eens verder aangezet door ook het forfaitaire tarief... Wat, waar men gebruik van kan maken. Dus op dit moment denk ik dat de SIA een hele goede dekking is... in combinatie met een verhoging van de toeristenbelasting. De differentiatie zou ik op dit moment later voor wat het is. Ook omdat dat weer een extra uitvoeringslast is voor onze uh, systematiek. Um, en ik denk dat het nog steeds evenwichtig is, uh, ook voor een camping. Um, de OPZ um, gaf verder nog aan ten aanzien van de capaciteit... Um, uh, en dergelijke kan dat niet uh, een onsje minder. Ik uh, zeg het even in mijn eigen woorden. Um, daar zit een, er zit een deel ambtelijke capaciteit in. Er zit ook een, een post onvoorzien in. En um, wat, wat nog facilitaire zaken. En dat is onze inschatting op dit moment. Wat ons betreft gaat het ook om maximale bedragen. Maar we hebben net al ook met elkaar afgesproken... we krijgen maar één kans... Uh, en die kans moeten we grijpen en dan moeten we het ook goed doen. En dat betekent dus... Uh, we hebben ook in de commissie al wel gehad over wie heeft de regie en wie niet en dergelijke. Uh, de gemeente moet juist de regie ook pakken hierop. Uh, op die bereikbaarheid, maar ook op die side-events. Juist om ervoor te zorgen uh, nou ja, dat we er met elkaar optimaal van profiteren. En ja, dat kost capaciteit. Dus dit is onze uh, inschatting op dit moment. En... Uh, ja, uiteraard zullen we daar scherp op zijn. Maar we, dit is wel de verwachting wat we op dit moment voor de komende jaren nodig hebben. Um mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid heeft eigenlijk ook in lijn met wat meneer El Elgebali aangaf van nou het moet niet aan de FOM gaan en we willen heel graag grip daarop houden. Dat ben ik met u eens. En die grip die houden we ook door die bijdrage te maximeren. Dus we geven nu al met elkaar aan dit is het maximum. Meer gaat het ook niet worden. We dragen niet zomaar een zak geld over aan de Vom En de Formule One Management. En eh, die terugkoppeling, die zeg ik u toe. Want het is heel belangrijk, juist vanwege het belang eh, van dit mooie sportevenement. Maar ook gelet op dit eh, grote financiële bedrag. Dat u eh, daar goed van op de hoogte eh, bent. En eh, het is nu nog niet allemaal... Eh, Zeker en rond. En er zitten echt een aantal onzekerheden eh, nog. Maar ik, eh, zodra daar meer zekerheid ook over is... betrek ik u daar uiteraard bij. En eh, los van de reguliere momenten om te informeren... Eh, zal ik ook in het kader van de actieve informatieplicht eh, informeren. En ik sluit me wat dat betreft ook helemaal aan... bij het voorstel van mevrouw Geurensson. om... Eh, juist ook voor wat betreft die dekking... Uh, nou ja, volgend jaar nog eens goed het gesprek te hebben... zodat we gewoon beter weten... Uh, nou ja, wie uh, wil er nog mee meer, meer mee betalen aan dit mooie evenement? De race is per slot voor rekening nog niet gereden. Uh, het CDA uh, geeft aan uh, dat het een prachtig stuk is. En uh, u nou, uit ook uh, uw waardering en complimenten uh, daarvoor... Uh, die complimenten en waardering, uh, en dat u het een prachtig stuk uh, noemt... die ga ik ook doorgeven aan de collega's. Want er zijn een aantal mensen die ontzettend hard... ook de laatste weken hebben gewerkt uh, aan dit voorstel. Dus ik stel het heel erg op prijs dat u uh, die complimenten maakt. En ik zal die ook zeker doorgeven nou ja, aan alle collega's en ambtenaren... die hier uh, al heel hard aan hebben gewerkt. Nou, tot slot, uh, ja, het, het, het, het appel ook van mevrouw Geureltson... om dit uh, um, voorstel unaniem te steunen. Nou ja... Dat onderschrijf ik uh, natuurlijk ook. Uh, ik hoop uh, dat u inderdaad uh, nou ja, me, met elkaar dit initiatief ook omarmt. Ik waardeer ontzettend de snelheid waarmee u dit uh, ook heeft opgepakt... en de manier waarop u uh, het gesprek met ons uh, hierover hebt gevoerd. En ik uh, nou, wil het in eerste termijn hierbij laten, voorzitter. Dank u. Dank u wel, uh, wethouder Vrij. Wij gaan naar de tweede termijnraad. Ik inventariseer even wie in tweede termijn iets wil zeggen. Voordat ik het woord geef. Meneer Bauer-Wilson, meneer Mettes, meneer Algebali, mevrouw Van der Veld, mevrouw Koper, niet? Heb ik aan deze kant vingers van gemist? Mevrouw Geurtsen, hè, raad. Meneer Algebali. Ja, voorzitter. Ik zou graag uh, om een korte schorsing willen vragen. Uh, dit omdat ik uh, graag bepaalde zaken uit de eerste termijn... en de beantwoording van de wethouder uh, intern in mijn fractie wil overleggen. Uh, hoeveel tijd heeft u daarvoor nodig? Ik schat in vijf minuten. Ja, u bent een uh, snelle... Ik, ik, ik hoop dat u iets toegevelijker bent... en dat we er <laughs> tien minuten van kunnen maken. Uh, dat is prima, tien minuten. Maar voordat ik uh, schors, zie ik de hand van meneer babberg Wilson. Ja, en dat, die, die, die, die, ik steek mijn hand op op dit moment juist, uh, voorzitter, op dat ik een poging, een poging wil wagen om de PVV tot andere gedachten te brengen waar het betreft de CO2. En uh, dat is. Een... Dames en heren, dan, dan heb ik. Op de... zijn Engels: order, order. <laughs> nou, ik, uh, ik begrijp dat hier een bom wordt neergelegd, meneer bouwer wilson maar. Nee. Van... En ik stel voor dat u daar de pauze voor gebruikt. Ja. Vindt u dat goed? Nee, ik wil dat graag in de openbaarheid doen, voorzitter. Uh, neemt u mij eens mee hoe u zegt dat... wilt u dat nu het debat eerst overvoeren? Of zegt ja, want u... ik denk dat de heer uh, uh, Kabali... daar, uh, als hij toch met zijn fractie gaat overleggen... dat misschien de, zou kunnen meenemen. De reactie met name van PVV. Ik wat geef namelijk, u heel kort het woord. Wat is namelijk het geval? Terecht wijst de heer Van Tichelen erop dat CO2... ...een bestanddeel is wat heel hard nodig is... ...voor de groei van alles wat groeit en bloeit in op onze planeet. Maar waar het betreft de CO2-depositie als gevolg van de Formule 1... ...hebben we te maken met een verrijking van het milieu... ...die onwenselijk is gezien het feit dat daarmee de biodiversiteit wordt aangetast. En ook de schrale vegetaties die we althans, vegetatie hebben op schrale duingronden... in feite zo wordt verrijkt... dat die vegetatie daarmee deels verdwijnt. Dat betekent dat waar het betreft de CO2-depositie... als gevolg van de F1... is er inderdaad reden om te zeggen... daar moeten we misschien toch wat aan doen... als we er tenminste vanuitgaan dat wij de duinen zoals we die kennen... zoveel mogelijk willen bewaren. En daarom zou ik zeggen in dit verband, PVV... hebt u misschien op basis daarvan uh, een, een aanleiding... om wellicht toch de motie van, van de heer Alcabali te steunen. Dank u voor. Dank u wel, meneer Balberg-Wilson... voor uw uh, klemmend betoog. Uh, meneer Van Tichelen, wilt u erover nadenken... of kunt u compact antwoorden? Ik uh, kan heel uh, compact uh, antwoorden, voorzitter. Er is één feit wat volgens mij alles overheersend is. En dat is het feit, het aantoonbare feit, dat de mensheid als geheel met de CO2-uitstoot geen invloed heeft op de beweging die erin zit. De uitstoot door de mensheid is een parabolische grafiek. En het verloop van de CO2 die sinds 1958 wordt gemeten is een rechte lijn. Weliswaar zich zag door seizoensinvloeden. Omdat het zuidelijk half rond helemaal meer water heeft. Maar dat is een rechte streep. En dat het een het ander zou beïnvloeden is gewoon volstrekt absurd. Uh, meneer Van Tichelen, dat is inhoudelijk technisch gezien uh, ongetwijfeld helemaal waar. Maar ik, u mist één onderdeel en dat haal ik even naar boven. Ik ga meneer Baalberg-Vilsum een beetje helpen. Hij vroeg u eigenlijk als gebaar vanwege dit grote onderwerp om daar iets milder in te zijn. Om te kijken, kun je daar de unanimiteit behalen? Dat is eigenlijk, u mag er even over nadenken. Dus niet zozeer over de inhoud, maar meer vanuit samen zijn we zandvoort. Dat zijn even mijn woorden, meneer Baber-Wilson. Maar ik ga nu schorsen en we zullen hem in tweede termijn, uh, zult u ons in spanning laten. Ik schors tien minuten. A moon for a rock and shit I never guessed if a rock far from me Zo heeft gebacht als ik jou zie s'avonds bij het paard. my feels. Friendships only pass by, the up gone like strobe lights, with you I feel something real. Dames en heren, dames en heren, raadsleden ook. Ik heropen de geschorste vergadering. De schorsing voor de luisteraars en kijkers thuis heeft iets langer geduurd. Um, wij zijn in, had aan het begin van de tweede termijn. En uh, ik had de eerste termijn afgesloten met het verzoek aan de fractie van de PVV om nog eens na te denken over het onderliggende appel. Meneer Van Tichelen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik heb het appel in uh, welwillende overweging genomen... en daar uh, negatief over beslist. <lacht> Dank voor uw duidelijke antwoord, meneer Van Tichelen. Dames en heren, meneer Elgebali, u heeft de schorsing gevraagd. Wilt u het woord of wilt u dat ik verder ga met de tweede termijn? U mag verder gaan met de tweede termijn. Dank u wel. Uh, ik heb geïnventariseerd als sprekers in de tweede termijn. Meneer Babu-Gilson, meneer Mettes, meneer Gebali, mevrouw Van der Velten, mevrouw Geurensson. En meneer Kramer. En meneer Babu-Gilson zegt, dan hoef ik niet. In non verbale signalen. Goed. Uh, ik ga in de volgorde waarop ik de namen hier heb opgeschreven, u het woord geven. En uw naam komt in de plek van meneer baber meneer Kramer. Dus u mag als eerste het woord nemen. Dank u, voorzitter. Uh, nou, uh, niet alleen uh, GroenLinks heeft uh, gebruik gemaakt van uh, de schorsing... ook uh, wij als partijen de ondertekenaars van uh, het amendement. En wij stellen voor uh, om in ieder geval als het amendement... Uh, even bekijken vanuit het besluit, ontwerpbesluit... Dat wij eh, het eerste aandachtspuntje, punt 3, komt te luiden in te stemmen. met lach, Dat komt geheel te vervallen. Dus wij geven eh, wel het volledige budget daarvoor. Eh, en dan bij punt 5. Eh, de voorstellen benoemd in de beslispunten 2 en 3: onder meer te dekken uit de verhoging van de toeristenbelasting en de forensiebelasting vanaf 2020 met 33 procent. Dat blijft gehandhaafd met de toevoeging. Dat uh, zeg maar uh, in tijdelijkheid dat er uh, budget nodig is uh, die ontrokken kan worden uit de SIA. En vervolgens weer uh, wordt uh, op het moment dat er evenwicht is vanuit uh, de toeristenbelasting en forensenbelasting... dat die SIA daarmee dan weer uh, terugkomt op het oude niveau. En waarbij wij het verzoek hebben en uh, toe willen voegen met een evaluatie na één jaar. Dank u wel meneer Kramer, dat betekent dat u het abonnement wijzigt. Ik check even, ik controleer even in de raad of de wijziging voldoende duidelijk is en de strekking daarvan voor een ieder ook voldoende duidelijk. Ik zie dat dat het geval is. Um, meneer Drommel, voor u is iets niet duidelijk? Dan heeft u een microfoon en nu het woord. Dank u vriendelijk. Uh, u vraagt of het allemaal duidelijk is en u keek rond en u stelde vast dat iedereen het begreep. Ik, ik ga u teleurstellen. Ik ben kennelijk toch schiet ik hier in tekort. Ik begrijp het niet helemaal. Ik begrijp het zover dat die verhoging van toeristenbelasting totdat meneer Kramer vaststelt op die driekwart die hij gezegd heeft bij de tweede bullet. dat u dat handhaaft en tot de derde bullet doorgestreven wordt. Want dat is eigenlijk het verhaal.